Twee uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Volgens de Keniaanse president Kenyatta zijn bij de aanslag op een winkelcentrum in Nairobi 39 mensen om het leven gekomen. Hij zei dat afgelopen avond in een televisietoespraak. 150 mensen raakten gewond. Onder de doden zijn naaste familieleden van de president. Kenia gaat jacht maken op de terroristen die achter de aanslag zitten, zei Kenyatta. De islamitische terreurgroep Al-Shabaab heeft de aanslag opgeëist, maar de president noemde die groep niet bij naam. De politie in Brabant is op wegen rond Eindhoven op zoek naar Ajax-supporters. Op verschillende plaatsen worden automobilisten van de weg gehaald en gecontroleerd. Volgens de politie zijn er nog geen aanhoudingen verricht en is de situatie rustig. De supporters van Ajax zijn boos omdat ze de topper PSV Ajax van zondagmiddag niet bij mogen wonen. Een treinreis naar Eindhoven is vanwege werkzaamheden niet mogelijk... en burgemeester Van Gijzel wil om veiligheidsredenen geen toestemming geven voor een busreis. In Mexico is het wrak gevonden van een politiehelikopter... die sinds donderdag werd vermist. De drie bemanningsleden zijn bij de crash omgekomen. Ze hadden hulp verleend aan de slachtoffers van de tropische storm Manuel. Ze keerden terug van het dorp La Pintada... dat door een aardverschuiving werd getroffen. Mexico werd afgelopen week door twee stormen tegelijkertijd geteisterd. Manuel aan de westkust en Ingrid aan de oostkust van het land. In totaal zijn er meer dan 100 doden.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 Het weer, wolkenvelden met aan zee kans op mist. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af. Aan zee wordt het bij mist 16 graden en in het binnenland maximaal 22 graden. Dit was het nos journaal Dit is Radio 1, BNN. De wereld van Filemon. Welkom in het tweede uur van de Wereld van Filemon. Uh, onder het genot van vrolijke Samba-trommels. Uh, het programma waarin we uitzoeken hoe bepaalde zaken in het buitenland werken. En dat doen we met behulp van Nederlanders die in het buitenland verkeren. Soms werken ze daar, soms studeren ze daar, soms uh, zijn ze daar gewoon voor de lol. Uh, en die Nederlanders die vinden het leuk om een verhaal te vertellen op Radio 1. Uh, en dat vinden wij ook leuk, want het is altijd verrassend en interessant...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 tot een hartverwarmende start van mijn koningschap. Ja, de dag dat Willem de Troon reden uh, voor las, was ook de dag dat wij het weer even voelden in onze portemonnee. Uh, eerder dit jaar werden we nog door Samson aangespoord... om juist geld uit te geven. De PvdA wil dat Nederlanders massaal hun spaarsok leegmaken. Miljarden aan opgepotte euro's moeten weer gaan rollen... om de vastgelopen economie vlot te trekken. Ja, uh, lekker niet dus. De Nederlanders die gingen gewoon keihard sparen. Wat mij ook wel... Uh, verstandig lijkt. Uh, maar hoe spaart men in het buitenland? Stopt men daar het geld in een sok of uh, ja, geeft men het gewoon eigenlijk allemaal uit? Uh, daar gaan we het zo meteen over hebben. En verder gaan we het dit uur hebben over snoep. Dit komt door het nieuwe nieuws van de afgelopen week, uh, namelijk de discussie over een suikertax. Toch vinden ze een suikertax geen goed idee. Belasting vind ik overdreven, Sticker vind ik goed, want er zit overal zoveel verborgen suiker in. Ja, dat was een man van de GGD Amsterdam. Uh, die schrijft columns. Uh, en die uh, dacht van nou ja, laat ik eens een suikertaks... Uh, een proefballonnetje oplaten wat betreft uh, zoetigheid in producten. Nou, er werd de GGD, het landelijke GGD werd gelijk boos. Die zei, ja, dat kan je niet zomaar zeggen. En die is het er ook niet mee eens. Maar we dachten, het is wel een interessante discussie. Suiker is eigenlijk enorm slecht voor je. Uh, alcohol wordt uh, ontzettend veel voor gewaarschuwd... maar uh, suiker leidt tot bijvoorbeeld uh, obesitas. Dus waarom zou je daar uh, niks aan doen? Uh, en hoe zit het met snoepen in het buitenland? Heb je daar al misschien een suikertax? Of uh, wordt daar überhaupt niet zoveel gesnoept? Of wordt er misschien wel veel meer gesnoept dan hier in Nederland? Daar gaan we het uh, dit uur over hebben. Eerst even een kort rondje langs uh, de gasten, langs de correspondenten. Goedenacht, Remol Kranenburg in Amerika... Hey, goeiemiddag. Uh, goeienacht, Fileman. Uh, ja, dankjewel. Bij jou is het middag inderdaad, hè? Mm -hmm. Ja, dus uh, dat is het is vijf uur. Vijf uur. Hé, hey, uh, je hebt een uitje gehad uh, van je werk afgelopen week. Hoe was dat? Um, ja, we zijn uh, gaan midgetgolven en go-karten um, hier in de buurt. We, we hebben net een... Uh, tenminste, ons team is redelijk uitgebreid... en er waren vier nieuwe mensen bij van de negen nu, dus... Um, het was wel erg leuk om even keer wat te gaan doen met z'n allen buitenwerken en elkaar een beetje beter te leren kennen. Maar dat klinkt wel een beetje suf, met je te of, of, of was het wel leuk? Ja, is het ook, maar dat is het leuke. Oké. Okay. Er dus, was er ook alcohol bij? Uh, nou, dat was later in het restaurant. Oh, oké. Okay. Dus het was dan een gezellige dag? Ja, absoluut, ja. ja leuk. Hey, uh, blijf hangen, zo meteen gaan we het met jou hebben over sparen. Uh, sparen de Amerikanen nu een beetje na, dat, uh, na de economische crisis... Eigenlijk zitten we er nog middenin. Uh, en snoepen ze veel. Dus daar, daar wil ik zo meteen van jou alles over weten. Blijf hangen. Okay. Jessler van der Werf in Bolivia. Goeienacht. Goeienacht, Filemon. Hoi, hallo. Ik heb Hi, gehoord ja, dat jij een heel hoort... erg sportief weekend hebt. Ja, de surf, dan golven. <laughs> uh, ik zit nu in Samapata, is een klein dorp in Bolivia. Ja. 1800 meter. En we gaan morgen naar Bijenranden, mountainbiken. En dat ligt 100 kilometer verderop met uh, minimaal 2 kilometer hoogte. Zo, dat uh, dus het ligt 3000 meter. Dat is, uh, dat is echt ontzettend zwaar. Hè? Heb je je fietsbroekje al klaar liggen? Ja, ik heb zo'n fietsbroekje klaar liggen. Ja, ja. Nou, dan wordt min 2 graden, dus ik heb uh, ook nog wat meer kleren klaar liggen. <laughs> en dat doe je voor je lol? Dat doe ik voor mijn lol, ja. Heb je wel een speciaal zadel, een speciaal vrouwenzadel? Dat is wel belangrijk. Nou ja, ik heb een zachte zadel gekocht. Ja. Oké. Okay. Ja, maar je moet juist een harde hebben. Met zo'n harde krijg je... Ik moet eigenlijk juist een harde hebben, maar dan kon ik in het begin echt een ween niet meer zitten. Dus ik heb gewoon een zacht Maar waarom ga je dit doen? Nou, normaal gesproken ik elke zaterdag mountainbike ik. In het jungle jungleachtig gebied buiten de stad. En af en toe is het gewoon leuk om het een beetje te verleggen en een nieuwe uitdaging in te zoeken. Ja, Is Bolivia eigenlijk een beetje een fietsland? Nee, helemaal niet. Nee. Maar het zijn ook nou, Nederlanders die dus fietsen. Ja, ja, ja want uh, uh, Colombia die, die doet het ontzettend goed op de fiets. Quintana ja, werd zelfs niet, ja. de tweede in de Tour de France. Maar in Bolivia is, dat, uh, ja. is, is, is de fietskoers, uh, de fietskoers, uh, uh, heeft nog niet toegeslagen. Dus. Nee, nee, nee, en dan ken ik wel een paar, die hebben dan hier een fiets en die kunnen er niks van, die vallen om, die kunnen niet schakelen, zit niet in hun bloed. <lacht> nee, nee, nou ja, wellicht zien ze jou morgen fietsen en denken ze, nou ja, laten we het toch eens een keer gaan proberen. Ja, dat zou leuk zijn. Hé, hey, blijf hangen, we gaan het zo meteen met jou hebben over sparen en over snoep. Tot zo. Ja, tot straks. Egon Sibrandi op en in Curaçao, goeienacht. Hé, hey, goeienacht. Ik hoorde dat jullie hier het eiland aan het schoonmaken zijn. Ja, nou, er was wel echt een leuke activiteit georganiseerd van vandaag. Het heette de Clean Cleanup. En met bijna 2000 mensen tegelijk zijn er heel veel locaties heel erg opgeruimd. Dat is, dat is gaaf. Ik hou van dat soort projecten. Ja, weet je, Curaçao heeft gewoon best wel plekken waar het echt een rotzooi is. Het is, mm -hmm. het is, het is het, ja, op een of andere manier is het nogal gebruikelijk om, om dingen die je in de auto bij je hebt gewoon uit het raam te gooien. En ook als je veel huisafval hebt en je kan het even niet meer kwijt in je klico, dan gooi je het gewoon ergens in de bossen meer. Nou, dat, dat is gewoon uh, op het liefste aangezicht. En uh, nu hebben we dus met, met al die mensen, dat is echt wel, echt wel gelukt... een aantal gebieden helemaal schoongemaakt. Ja, ja ik, heb, ik ben een keer naar uh, Hawaii geweest... heb ik een re reportage gemaakt over de servers al daar... en daar hadden ze dat ook. Die, die schoonmaak dacht, daar waren wij toevallig bij... en dan zie je wel dat je echt in een ochtendje gewoon... al die stranden, uh, dat die er gewoon echt veel beter uitzien. Ja, dat viel mij ook op, want ik, ik, had, ik zat op een locatie... dat was een soort, soort uitzicht, een, een berg met mooi uitzicht... We waren maar met vijftien man, omdat het een vrij kleine locatie was. Maar je kan met 15 man echt heel veel doen... als je gewoon met z'n allen dingen opraapt en in de velderszak stopt. Ja, nou, heel goed. Uh, we gaan het uh, ook met jou hebben over sparen. Of ze daar goed sparen op Curaçao en, uh, en snoepen. Ja. En je had vorige week al verteld dat er een jamin, uh, dat er een jamin open is gegaan op Curaçao. Dus en die gaat goed. Die gaat goed, oké, okay, dat, uh, dat weten we alvast. Nou, blijf hangen, zometeen meer daarover. Ja. Erik Derks... In Nieuw-Zeeland, goeienacht. Goeienacht, uh, fileman. Er wordt gezeild op het moment. De Amerika-cup is e aan de gang. En, ja, ik... en Nieuw-Zeeland staat op kop, toch? Ja, wij staan met 8-3 voor. En we hoeven nog maar één wedstrijd te winnen. En dan staat het land op zijn kop. Want dat is echt groot, zeilen. Dat is heel groot hier in, uh, in Nieuw-Zeeland. En het grappige is... Men denkt dat de hele wereld zit te kijken naar deze zeilrace. Ik, ik weet niet. Ik vind, uh, wist jij van deze reis af? Ja, je, je, je leest zo af en toe lees je er wel eens iets over. Ik wist het wel, ik wist het wel. Maar ja. het is niet dat het hier uh, Primetime Live op tv is. Nee, nou hier wel. Je kijkt kijken miljoenen mensen. De cafés zitten vandaag weer vol. Maar helaas is de, de, de, de laatste... Het is afge, afgelast voor vandaag weer. Van het oh. Maar het is wel een, als je het ooit gezien hebt, het is wel een ongelooflijk mooie boot die ja. hebben. ze hebben. Ze hebben extreme Catamaran die met 75 km per uur over, letterlijk over het water vliegen. Ja, ik heb het gezien, ja. Het ja, dat, dat zag er echt on, ontzettend spectaculair uit. Het is heel spectaculair, maar we schijnen daar goed in te zijn. Dus ja. dat is altijd leuk voor zo'n klein landje. Heel leuk. Nou, uh, succes in ieder geval de komende dagen, als het wel doorgaat. Uh, wij ja. gaan het in ieder geval eerst hebben over sparen en over snoepen. Prima. Blijf hangen. de wereld.bnn.nl Dat is ons e-mailadres. Ben jij een Nederlander die in het buitenland zit? Of weet je iemand die in het buitenland woont... en het leuk vindt om af en toe op Radio 1 een verhaal te vertellen? Mail dan alsjeblieft naar dat adres. de wereld.bnn.nl En we hebben ook uh, muziek in dit programma. Katy Perry met Roar. I used to bite my and hold my breath. Pida is uh, boos op haar. omdat er in de uh, videoclip dieren, dierenleed is te zien. Maar daar heb je op de radio gelukkig geen last van. Katy Perry met Roar. Radio in. Radio in. De wereld van Philemon. We gaan luisteren naar een fragment van cabaretier Peter Pannenkoek, uh, die een voordeel ziet in het vrijgezel zijn van de premier. En dan hebben we eindelijk een vrijgezel als premier. En dat werd tijd, dat gezeik van politici die stoppen omdat ze meer voor de kinderen moeten zorgen. Eindelijk worden er beslissingen genomen vanuit het perspectief van een vrijgezel. Weg met die kinderbijslag, we krijgen scharrelbijslag. De one night stand subsidie, dat gaan we belonen. Die hypotheekrenteaftrek blijft, maar alleen als je een penthouse koopt. En kijk, de economische crisis zal ook verdwijnen met vrijgezellen. Want vrijgezellen geven meer geld uit. Die zijn te pa met simpele reclames. Als een lekker wijf zegt... dit moet je hebben, dan kopen wij dat. Sterker nog... over een paar jaar rijden wij allemaal in een JSF... Gewoon om de vrouwen te imponeren. Jack de Vries komt terug en wordt op het binnenhof als een held onthaald. Dat is de toekomst. En kijk, natuurlijk gaat de VVD bezuinigen op de publieke omroep. Maar we behouden wel drie zenders met een paar kleine aanpassingen van premier Rutte zelf. Nederland 1, 2 en 3 worden Eva Jinek 1, Eva Jinek 2 en Eva Jinek 3. En natuurlijk kunnen we alles terugzien op evajinekgemist.nl. Ja... Dat uh, ging over Prinsjesdag dus. Er komen nieuwe bezuinigingen aan. Uh, en veel Nederlanders houden daardoor hun hand op de knip. Uh, om te sparen en uh, natuurlijk om een beetje een buffer uh, uh, op te bouwen. Want wie weet komen er nog slechtere tijden. En dat bracht, bracht ons op het idee om het te hebben over uh, sparen. Hoe zit dat in het buitenland? En daarvoor gaan we eerst naar uh, Raymond Kranenburg, Die zit in Amerika, in uh, Arroyo Grant in Californië. Hij werkt daar bij een softwarebedrijf. Goeiedag nogmaals. Goeienacht. Uh, van Amerikanen was bekend dat ze alles met een creditcard betalen. Is dat nog steeds zo? Um, nou, het is wel een stuk minder tegenwoordig. Um, heel vroeger um, spaarden Amerikanen ook gewoon. Uh, tot ongeveer de jaren tachtig. En toen begonnen ze echt de creditcard uh, uit hun broekzak te halen. Um, en sindsdien is dat eigenlijk gewoon doorgegaan. En nu, tijdens na de crisis, zijn ze meer um, hun um, wat is het, schulden gaan afbetalen. En... Dat is dus wel een stuk minder geworden. En creditcards zijn wel minder in gebruik tegenwoordig. Maar een debietkaart, is dat al gewoon uh, normaal? Om te hebben? Um, ja, gewoon een pimpas, bedoel je. Ja, ja. Zoals, zoals ja, wij het hebben. Ja, die hebben wel redelijk normaal. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Ja, want ik ben wel eens naar geweest dat ze uh, echt daar niks mee konden. Dat ze niet eens uh, dat, dat kenden, zeg maar. Nee, maar je hebt de, de Nederlandse uh, wat is het, uh, kaarten. Die zijn dan niet um, uh, echt. Die werken niet altijd uh, overal. Nee, okay. Maar ze, iedereen, iedereen heeft hier gewoon wel een, een, uh, een kaart. die je en als creditcard. en als debitcard kan gebruiken. En je hebt zelfs. Uh, als je geen bankrekening hebt. kan je een, een debitcard kopen. en daar gewoon geld uh, zeg maar, opzetten. Okay. En dan uh, gebruiken je net alsof het een echte, een echte debitcard is. Ja. Uh... Sparen de Amerikanen? Want um, ja, zij zijn schulden ja. af aan het lossen... maar kunnen ze daarnaast ook nog sparen? Of is er dan helemaal geen geld meer voor? Nou, het is, uh, dat, dat is flink achteruit gegaan wel. Uh, er is, uh, de gemiddelde Amerikaanse zien sparen eigenlijk voor twee redenen. Eén uh, is natuurlijk voor hun pensioen. Dat is niet zoals in Nederland geweld. Dat moet je een hoop meer zelf doen. En het andere is om, als er iets misgaat... heb je dan genoeg buffer om... Uh, rond kunnen komen zonder een inkomen. En dat is zeg maar zes maanden um, van onkosten, is wat ze normaal vinden. En alleen maar 28% van de mensen heeft dat zeg maar als buffer staan. En 45% heeft uh, gewoon echt niks. Nee, en, en, en, die, en, en die mensen die dan wel die buffer hebben, die, die 8%, uh, hebben ze dat geld in een sok of op de bank? Nee, op de, op de bank en in uh, aandelen natuurlijk. Uh, oh ja. Hoofddingen gaan hier uh, in aandelen en in bonds en dat soort schijnen. Ja, maar dat is natuurlijk ook weer risicovol. Dat, um, dat hangt me net vanaf hoe je het doet. Er zijn hele veilige investeringen waar je weinig rente op krijgt. En ja, je kan het wel op de bank zetten, maar dan krijg je nog veel minder. Ja, want zijn ze, die, die Lehman Brothers Bank is natuurlijk vijf jaar geleden omgevallen. Durven mensen dan wel hun geld op de bank te zetten? Uh, nou, Lehman Brothers was natuurlijk een investeringsbank. En die ja, hadden dat is je particulieren zoals jij en ik. Nee, dat klopt, dat klopt. Maar hebben mensen uh, wel nog uh, vertrouwen in de banken? Um... De grote banken hebben wel een hoop schade opgelopen, maar je ziet een hele hoop kleine lokale bankjes. Het, het is heel grappig, toen ik hier kwam was ik zo verbaasd over de hoeveelheid banken die zijn. Ik bedoel, in mijn omgeving zijn er zeker vijftig verschillende banken. En dat zijn allemaal hele kleine lokale bankjes die allemaal goed voor de community zijn en dat soort geheim. En die doen het heel goed, want die mm -hmm. zijn ja, die toch een vertrouwen wat grote banken wel verloren hebben. Ja, ja. Uh... Want ik, ik, ik heb een toevallig een go goede vriend van mij. Ik had het er laatst over. Die zei: Ja, ik heb gewoon geld van de bank gepind. Dus, uh, volgens mij 2000 euro of zo. En dat heeft hij gewoon in zijn kast gelegd. Omdat hij denkt: van Ja, die, die banken, dat kan natuurlijk ook zomaar uh, allemaal omvallen. En uh, ik heb gehoord dat meerdere Nederlanders dat doen. Maar zo erg is het in, in Amerika dus nog niet. Nou ja, je hebt hier natuurlijk wel. Van dat soort lui die de, de, de, de banken en, en overheid in het algemeen gewoon niet vertrouwen. En die hebben wel, uh, die hebben zelfs goud waar ze het dan inhouden. Ja. En dan hebben ze, ja goud. Maar het dus, is niet zo'n uh, nee, soort van algemene teneur, dat niet? Oh nee, absoluut niet. Ben je zelf eigenlijk een spaarder? Um, ja, ik heb uh, wat bankrekeningen in Nederland nog. En ik heb uh, bankrekeningen hier. En overal zit wel wat, uh, wat geld in. En ik heb natuurlijk mijn 401k op mijn werk. Dus je hebt het dus risico een beetje verdeeld. Ja. ja, het is absoluut wel gespreid. Ja. ja. Hé hey Remol, uh, dankjewel tot uh, dusver. En blijf hangen, want zo meteen gaan we het ook nog hebben over snoepen. Oké, okay, fantastisch. Tot zo. <laughs> Jesler van der Werf in Bolivia, goedenacht nogmaals. Goedenacht. Uh, je weer. woont daar al vier jaar met je vriend. En uh, onderneemt dankjewel. daar van alles. Morgen ga je bijvoorbeeld uh, mountainbiken. Met een hoogteverschil van 2000 meter maar liefst. En je fietsbroekje ja. ligt al klaar, dat had je zo net ook al verteld. Zijn de Bolivianen, sparen die een beetje? Uh, het gedeelte waar ik woon, de mensen uit het laagland, nee, die sparen niet. Die zijn, uh, hebben een gat in de hand, zijn heel kort en gericht. Dus het is niet, niet eens altijd dat ze gewoon geen geld hebben, maar als ze het hebben, dan geven ze ook gelijk weer uit? Dan geven ze het ook direct eruit, ja. En dat is een heel verschil met de mensen uit de hooglanden, uit de bergen. Dat noemen wij eigenlijk een beetje de Indianen. Mm. Maar die sparen juist wel heel erg. En die zijn wel veel uh, minder kort gewicht. Ja, maar de, de Bolivianen waar jij woont, die, die, die, ja, dat, dat, dan heb je ook een heel, hele andere levensinstelling als je zo leeft. Dan leef je echt met de dag. Ja, je leeft echt heel erg van dag tot dag. Ja, dan kan je bijna zeggen dat die mensen ook minder zorgen hebben. Of? Ja, dat idee heb ik ook, dat ze minder zorgen hebben. Ja. Hey, en... en dat is ook wel mooi. En het is ook goed voor de economie natuurlijk. Een beetje spenderen. Ja, Samson die zou, die zou er jaloers op zijn. Ja. Hey, uh, is er een groot verschil daar tussen rijk en armen? Er is een heel groot verschil, ja. Je hebt hier een hele, hele kleine, hele rijke bovenlaag. Ja. En dat is ook hetzelfde. hoor die hebben, die hebben het geld die spenderen het ook allemaal. Echt aan kleding, aan dikke auto's, en grote huizen, dures, privéscholen voor de kinderen... En je hebt hier een hele grote arme onderlaag. En die sparen in principe niet, want ze hebben geen geld. Dus dan kan je ook het niet opsparen. Nee. Ben jij zelf eigenlijk een spaarder? Nou, de reden dat we hier onderhanden naartoe zijn gegaan... is uh, om het flink te gaan sparen, verlaten. En, uh, en dat werkt? Dat werkt, want mijn vriend heeft een uh, Nederlands inkomen. En okay. dat het een land, uh, ja, een derde wereldland is. Dan kun je wel goed sparen. Ja, dat is wel slim. En, uh, ja, en we hoeven geen belasting te betalen. Echt niet? Geen, geen inko inkomensbelasting? Nee, omdat wij dus wonen en werken... ook al krijgen we het geld wel uit Nederland... dan hoeft je geen belasting erover te betalen. En dat ik lekker aan. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Dat scheelt zo uh, 30 procent. Uh, ja, maar wel meer. Ja, die ligt aan natuurlijk hoeveel je verdient. En, en de, de, de, de, de, de, spaart hij dan op een, op een bank daar in Bolivia... of doet hij, sluit je hij dat allemaal naar Nederland? Uh, in, in principe sparen we dat op, op een Nederlandse bankrekening. Alleen, uh, ja, het is eigenlijk zonde om het geld op een bankrekening te laten staan. Op een gegeven moment, je kunt zelf maar eentje werken, dus uiteindelijk ja. moet je het geld voor je laten werken. Ja. Dus dan moet je gewoon gaan investeren. Ja, en, en dat doe je waarschijnlijk niet in Boliviano, de lokale munt? Uh, dat doen wij wel ook hier in het land gedeeltelijk. Oké. Okay. Met, want ik kan, Is het niet zo dat veel rijke mensen hun geld uit Bolivia halen en ergens anders stallen, bijvoorbeeld in Zwitserland of zo? Uh, ja, dat gebeurt denk ik ook wel gedeeltelijk. Maar uiteindelijk heb je ook hele grote hoge rentes, veel hoger dan in het buitenland. Oh, oké, okay. dus dat is ook nog steeds. Uh, zij, er zijn sommige banken, en uh, oké, okay, dat is natuurlijk wel een beetje dubieus, maar die, die, die bieden echt wel 20% aan. 20%? Ja. Nou, dat ja, is lekker geld dus Daar hebben we ook nog een tijd over nagedacht. We zitten toch goed het de hele bank. Ja. ja dus vinden het we toch wel een beetje risicovol. Maar een beetje verdelen kan toch. Ik natuurlijk dat ze we dat kunnen aanbieden. Ja, nee, dat klopt. Dat, klopt. dat is eigenlijk mm. wel verstandig. Hé, hey, uh, Jester van der Werf. Uh, tot, uh, dusver, tot zover over sparen is om te gaan het hebben nog over snoepen. Ik heb gehoord dat de ja, Bolivianen blijf... ontzettend veel snoepen. Blijf hangen, ja. Ja, hele zoete koude zijn. <laughs> tot straks. Tot straks. Dan gaan wij even luisteren naar wat feitjes over sparen uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Wij Nederlanders sparen gemiddeld 86 procent. Dat is zo'n 216 euro per maand. 23 procent heeft thuis nog een spaarplek, zoals een sok onder je kussen. Zwitserland, Luxemburg en Liechtenstein zijn populaire landen om zwart te sparen. Op die manier blijf je buiten het oog van de Nederlandse fiscus. In de Italiaanse stad Siena staat de oudste bank ter wereld... De Banca Monte da Paschi di Siena. De bank bestaat sinds 1472 en heeft ongeveer 6 miljoen spaarders. De wereld van Filemon. Nogmaals, goedenacht Egon Sibrandi. Hallo, Egon Sibrandi. Nogmaals, Egon. goedenacht. Goeiedag. Hoi, oh, ja. DJ bij uh, radiostation Dolfijn FM op Curaçao. Uh, Spaar jij je geld in een, uh, in een oude sok? Ja, als ik zou sparen, zou ik dat misschien wel doen, ja. Jij spaart niet? Nee, ik ben niet zo'n goede spaarder, nee. Nee. En is dat typisch voor mensen die op Curaçao wonen? Ja, eigenlijk wel. Daar heb ik het niet per se van. Maar Curaçaona sparen ook niet. Nee, dat is, dat is niet hun ding. Hoe, hoe zou het komen? Want ja, je denkt toch... Als verstandig mens denk je toch wel van... Ja, er kan altijd iets gebeuren in de toekomst. Je weet het niet. Ik, waarom het... Echt exact weet is, ik, weet ik niet precies, maar het is, het is echt een, een cultuurdingetje. Het zit gewoon niet echt in de mensen hier. Ik denk ook dat het er onder andere mee te maken heeft dat het leven wat, wat zorgelozer is. Hè? En als je ouder wordt, dan, dan, dan ga je bij je kinderen wonen bijvoorbeeld. En je hebt hier wat, wat minder nodig om, om, om, zeg maar, als je ouder bent, om gewoon te kunnen, kunnen leven. Een klein huisje, dak boven je hoofd en dan, en dan ben je er wel. Ja. Dus ik denk dat dat wel een beetje de basis is, dat je niet echt de behoefte hebt om, om die enorme buffer te hebben. Dus je ziet ook uh, nauwelijks dat het misgaat, dat, omdat mensen ja. niet sparen. Ja, want ik denk dat mensen zijn hier wel gewoon wat meer bereid zijn om, om... als het dan wat minder wordt, nou, dan wordt het wat minder. Waar ja. je in Nederland zegt, ja, maar als ik hè, straks met pensioen ga... dan wil ik wel mezelf de luxe leven kunnen leiden. Dan ja, denk ik dat mensen hier denken, nou, weet je, dan ga ik gewoon wat kleiner wonen... dan doe ik wat zuiniger en dan red ik het wel. Is er een beetje pensioen daar? Nee, heel weinig. Of, of is het, dat is 8, grappig, ja? het is wel grappig, want dat is toevallig iets wat nu een beetje aan het opkomen is. Uh, eigenlijk had niemand pensioen. Je, je krijgt zeg maar gewoon pensioen van de overheid. Dat is een paar honderd gulden in de maand. Um, en toevallig, de laatste maanden, jaren, zijn, zijn verzekeringsmaatschappijen nu met, met pensioenen op bedrijven bezig. Die collectieve pensioenen. Oh ja. Dat is een en goede dat, ontwikkeling. Dat, ja, dat lijkt te gaan werken. Maar dat, dat, dat, dat duurde echt wel lang. ken kennen jongeren die daar naar Nederland gekomen was om, om dat nou, een beetje op touw te gaan zetten... bij zo'n verzekeringsmaatschappij. Mm. En uh, ja, het, het duurde heel lang voordat ze voet aan de grond kregen. Weet je? Dat, dat een bedrijf zei van, nou, we willen dat wel bedrijf... wil we eigenlijk ook niet meebetalen enzovoort. Maar ja, het, het, het, het lijkt te gaan werken. Maar Nederland is het eigenlijk heel dubbel. Want uh, wat betreft de pensioensvoorzieningen... is het tot dusver nog best wel goed geregeld. Maar aan de andere kant stoppen we wel weer bejaarden... ergens uh, ver weg in een bejaardenhuis ja, en bij jullie hebben ze dan misschien minder pensioen, maar je mag wel als, als oud mannetje of vrouwtje mag je lekker bij je kinderen inwonen. Ja. Dus, nou ja maar de vraag wat dan beter manier. is, hè? Ja, precies. Want uh, ja, dit is natuurlijk wel een stuk socialer nog. Ja. Zijn de, zijn de uh, Curaçao-enaren eigenlijk big spenders? Ja, wat ze hebben. Maar dit is natuurlijk want... relatief een vrij arm land, dus er is, is er gewoon niet zo heel veel geld. Nee, nee. Weet je zelfs wel vindt... als ze het uit kunnen geven... dat ze het ook willen laten zien, dat ze het uitgeven? Dat je... Ja... De auto's ook, zijn bijvoorbeeld dingen... Die, die, die, daar kan je makkelijk mee showen, zeg maar. Ja, nou... De, de, de, de, er wordt graag geld uitgegeven... Aan, ook aan kleding en aan een uiterlijk... vertonen is wel echt absoluut een ding. Ja, ja. Dat is één ding wat ik nog even aanstippen, want dat is wel heel geinig. Er wordt hier op een, een soort andere manier wel gespaard. Mensen bouwen namelijk hun huizen... Uh, met eigen geld. Oh ja... En, en dat, dat is echt wel, wel bijzonder. Maar het is dus heel normaal dat je dus een, een stukje land... Nou ja, krijgt van je familie of, of, of misschien koopt voor, voor weinig geld. En dan ga je gewoon, als je een paar maanden geld gespaard hebt... dan laat je gewoon voor een paar duizend gulden een vloertje storten. En dus, is, dan, dan spaar je weer een paar maanden verder... en dan laat je wat muren optrekken. En zo bouw je gewoon langzaam zeker je huis op. En dat is, heeft dan natuurlijk op een gegeven moment ook waarde. Nou ja, als je, je moet je voorstellen, als dat huis dan af is... dan heb je dus geen hypotheek. Ja. Dat is wel 15 jaar verder... Oké, okay, dan, dan heb je je eigen huis zonder, zonder schulden. En dus dan, dan, dan is dat dan is het spaar natuurlijk ook minder hard nodig. Ja, nee, daar valt ook iets voor te zeggen. Hé, hey, uh, Egon, uh, duidelijk verhaal. Uh, blijf hangen, Zometeen gaan we het nog hebben over snoepen. De Jamin is ja. net geopend op Curaçao en uh, die is erg druk, zeg je al. Dus uh, het zal er wel populair zijn. Maar hoe dat precies zit, uh, dat hoor ik zo meteen van je. Blijf hangen. Dan gaan wij helemaal naar Nieuw-Zeeland. Daar zit Erik Derks. Goeiedag nogmaals. Nou ja, goedenacht uh, Philemon. Ja, je woont hier samen met je vrouw en je bent uh, tv-programmamaker. Ja. Uh, ben jij iemand die veel geld apart zet? Of kunt zetten? Uh, ja, ik, ik, denk ik, uh, ja, ik ben opgegroeid. De, de, mijn ouders hebben me geleerd te sparen. En uh, ik heb geluk gehad met mijn werk. We hebben twee jaar geleden ons eerste huis gekocht. En we hebben als het ware al die tijd gewerkt en altijd gespaard. Dus we hebben een huis zonder een hypotheek. Nou, dat, is, uh, dat scheelt wel echt een hele hoop tuurlijk. Dat scheelt een hele hoop, ja. En maar ik dacht, niemand gaat ermee geld verdienen en dat is de bank. Nee, dus uh, ons bunt Ja, ik ben inderdaad een Hollandse zuniker geweest. Maar uh, nu ik het wat ruimer heb, ben ik zeker niet nu meer zunig. En, en hoe zit het met de Nieuw-Zeelanders zelf? Nou ja, het is maar net aan waar je toe behoort. Hè? Tot, uh, het gaat goed in Nieuw-Zeeland. Uh, we hebben geen crisis. De hele wereld schijnt in crisis te zijn. Wij hebben een groei van 2,7%. So. Maar helaas, uh, dat betekent niet dat iedereen er goed bij vaart. De, de kloof tussen rijk en arm wordt ook hier groter. En uh, roughly kunnen we maar zeggen dat een kwart van de Nieuw-Zeelanders het gewoon moeilijk heeft. Yeah. En, ik, en ik las dat 5% procent van de bevolking die zit in de deep shit. Met hun schulden. Dus niet dus iedereen hebben, kan meeprofiteren niet... van de groei. Sorry? Niet iedereen kan meeprofiteren van de groei. Nee, dus, dus dat is echt geen... geen uh, Samson die zegt, we moeten spanderen en dan groeit het en dan is alles opgelost. Nee. Ik denk, de principe van uh, ja noem het, het kapitalisme uh, is misschien niet helemaal juist. Want het verschil tussen arm en rijk, toen het goed ging in de wereld... Uh, bleef ook maar groeien. Ja, ja. Dus... Uh, uh. Heel jammer voor die mensen die niet mee kunnen. En voordat we verstrikt raken in deze discussie... Eh, Nieuw-Zeelanders sparen die eh, veel of geven die gewoon alles uit wat ze verdienen? Ook daar, dat hangt er weer helemaal aan wat je, welke bevolkingsgroep. De jonge mensen eh, hebben allemaal een creditcard Als je tenminste een inkomen hebt. Hè. En de banken zijn heel makkelijk met het verstrekken van creditkaart. Eh, en het merendeel van de mensen betaalt ook alleen het minimale af. Dus... Je betaalt gigantische rente op uh, je, je schuld. Mm -hmm. um, en dan, als je dan eindelijk in de gelegenheid bent om een huis te kopen... dan begint de nieuw Zeelanden heel goed te sparen. Want die heeft maar één ding voor ogen. Is dat huis afbetalen, zodat als je straks je oude dag je huis hebt. Oh, okay. Want uh, je pensioen, pas vijf jaar geleden, is hier het pensioen ingevoerd. Maar voordat ze dat huis hebben, ja. uh, zijn het eigenlijk gewoon big spenders dus? Oh, Big Spenders, Big Spenders. Maar uh, af, uh, met ingang van 1 oktober hebben ze hier de wetgeving ingevoerd dat je, als je een hypotheek voor je huis wil hebben, moet je 20% eigen geld hebben. Dat vind ik een hele nou, goede regeling. Ja, dat betekent gewoon, je moet eerst gaan sparen. Ja, ja. Dus dat, dat zou misschien wel invloed hebben op, op die periode voor het huis. Dat, men, dat, dat jonge mensen dan ook eh, iets sparen. Nou, ja, daar doen. komt weer een ander probleem bij van de Nieuw-Zeeland dat de huisprijzen zijn de afgelopen tien jaar zo gestegen, omdat Chine, rijke Chinezen alles opkopen hier. Oh. Dus het is een heel moeilijk probleem voor jonge mensen om een huis te kopen. Want uh, ik zal je vertellen, in de laatste tien jaar... 100% zijn de huizenprijzen gestegen in Oakland alleen. Zo. Dat is Met name wel. van Chinezen die momenteel 70% van alle nieuwe... van alle woningen die te koop worden aangeboden, opkopen. Ja, ja, zo, zo. Hé hey, uh, Erik, uh, duidelijk verhaal uh, tot dusver. Dus uh, ik, ik begrijp het. Voordat je een huis hebt, uh, geef je nog wel veel uit. Maar als je dat huis hebt, dan wil je dat zo snel mogelijk afbetalen. Ja, want je hebt ook geen rente aftrek hier. Dus er is ook geen, er is geen motivatie om het niet af te betalen. Precies, zodat je op, de, op je oude dag toch nog wel een beetje kan genieten. Uh, Zometeen gaan we het nog even uh, uitgebreid hebben over snoep en snoepen. Ja. Of ze dat doen in Nieuw-Zeeland. Uh, is men verslaafd aan suiker of laat men het links liggen? Blijf hangen, tot zo. Dan gaan wij tot zo. even muziek luisteren. En het is uh, het favoriete nummer van Robin Fick. Uh, en Het inspireert hem zelfs om uh, Blurred Lines, zijn grote hit... Uh, van het afgelopen jaar, te schrijven. Het is uh, Marvin Gaye met uh, het bekende disco-funk nummer... Got to Give It Up. Dit nummer van Marvin Gay inspireerde Robin Fick dus om Blurred Lines te schrijven. En die familie van Marvin Gay heeft een rechtszaak tegen hem aangespannen... maar dat hebben ze niet gewonnen, want de rechter, de rechter zei... ja, je kan niet een soort muziekgenre claimen. Maar je hoort het er wel heel duidelijk doorheen, Robin Fick, Blurred Lines. Maar dit was Marvin Gay met I Gotta Give It Up... Radio 1. Heeft hij de macht in de benen? Filemon Wesselink. En hij staat. B N BNN. De wereld van Filemon. Heeft hij de macht in de benen? Waar komt dat dan in één keer vandaan? Uh, we gaan luisteren naar een fragment van cabaretier Martijn Koning over snoep geven met Sint Maarten. Bak onder mijn arm ben ik naar beneden gelopen en die kinderen hebben gezongen. en Ik sla die deur open en ik zeg: Wat mooi gezongen zeg. Meen ik niet helemaal, maar goed. Hè? En, en ik pak zo die Twix eruit en die kinderen werden helemaal gek. Dat was echt zo. Twix! twix, twix, twix. Ik zei, jezus, je kan het heel vaak zeggen, maar je krijgt er maar één. Kijk zo, alsjeblieft. En zij maakte hem ook en zei zo, hey, dat is raar, er zit maar één Twix in één klein zakje. Dat is wel vreemd. dat er twee Twix in één klein zakje... Dat is wel, ja, dat ik dus ook boven. Ja, dat is wel vreemd. Als je gaat delen dan doen we door de helft heeft zo, één zo'n drie gaatjes en dan de ander zo'n... Ja, dat ken ik. Zoi, zei zo, nou, geen me maar, ik moet nog even straat hond. Ik zei, nou, sorry, alsjeblieft. Zei zo, ha, ik heb er toch twee. zo. Ik Alsjeblieft alsjeblieft. En ik hoor ook achter in de straat: Trix, zo zit maar te, zit maar te nog meer kinderen komen. Ze trikken dit hier. Zit maar De Hele dromme kinderen verzamelen zich voor mijn uit. Op een dat Nietje ook alleen maar zo: twix twix twix twix twix twix. Ze die twiks erin geflikkerd. Hier, nog meer kinderen, nog meer kinderen. Op een gegeven moment had ik helemaal niets meer over. Ik deurmat heb ik ingeflikkerd. Ik heb gewoon wat spullen erin ingeflikkerd Ik heb snoep op mijn hand getekend. Ja. Sint Maarten, Sint Maarten, ik heb ook kinderen... en dit komt me in één keer heel erg bekend voor... want mijn dochter die stond bij een, bij een buur. Sint Maarten liet je te zingen, toen kreeg ze een appel... en toen gaf ze die... nou zie gekregen had keurig weer terug... ja, die hoef ik niet, zei ze. Het ze was op jacht naar snoep. Naar het meest zoete wat je kunt verzinnen. Daar gaan we het ook over hebben, over snoep. Uh, want uh, Paul van der Velpen, dat is de directeur van de GGD in Amsterdam... Uh, die pleit voor een suikertaks. Want volgens hem is suiker hartstikke gevaarlijk. Uh, en in snoep zit natuurlijk heel veel van die suiker. Hij zegt eigenlijk, we zijn met z'n allen ontzettend verslaafd aan suiker... en het is net zo'n groot probleem als bijvoorbeeld alcohol. Uh, en dat deed ons afvragen, hoe zit het met suiker en snoep in het buitenland? Remo Kranenburg in Amerika, nogmaals goedenacht... Goeienacht. Werkzaam al daar, al daar in Californië voor een softwarebedrijf. Ben je zelf eigenlijk gesnoeperd? Um, nou, ik vind dropjes erg lekker. Uh, ik snoep niet echt heel veel, maar blokjes, Ja, die gaan altijd wel in. Zit er eigenlijk veel suiker in, in drop? Ik weet helemaal niet of dat heel slecht is. Uh, het was niet heel goed, maar ze zitten te veel van eet. Nee, nee. Maar overal waar je te voor zegt, is niet goed. Hè? Behalve de kill ja. Uh, snoepen Amerikanen veel? Um, nou... Voornamelijk chocola. Snoep op zichzelf is niet zo heel erg groot hier. Je hebt wel snoepwinkels en dergelijke, waar je gummibeertjes en jellybeans en dat soort gein kan krijgen. Maar mensen eten veel meer chocola. En ja, wat heel erg veel, uh, wat mensen uh, tot zich nemen waar suiker in zit, dat zijn natuurlijk uh, frisdrank. Ja, die frisdrank. enorme grote bakken met, uh, met cola en Fanta inderdaad. Klopt. In, en dat is, neem ik aan, ook echt een probleem. Um, de, dat wordt aangegeven als een van de grotere problemen um, aangaande de, de vetzucht hier in Amerika. Ja, dat dus is denk ik nog een groter probleem dan uh, al die hamburgers bijvoorbeeld, hè, met saus. Ja, kijk, en daar zijn dus de meningen een beetje verdeeld over. Um, er, zijn, er zijn wetenschappelijke onderzoeken die zeggen dat het uh, dat heel veel aan het, uh, aan het suikers ligt. En dat je dus zegt mensen uh, een stuk lichter kan krijgen als je, als je sodas en zo duurder, maken, duurder maakt. Maar er zijn ook een hele hoop tegenstanders die zeggen dat het gewoon een algeheel... Um, Um, voedselinname of calorie-inname verhaal is en niet alleen aan de soda's ligt. Mm. Dus, ja. want, want in New York in New York wilden ze echt wilden ze dit echt aanpakken. Hè? Dus ze probeerden echt die, die grote bakken en die refills te verbieden. Uh, ja, Bloomberg heeft het geprobeerd, maar dat is niet echt, uh, echt goed doorgegaan. Uh, Amerikanen zijn nog steeds heel erg trots op het feit dat ze zelf alles kunnen beslissen. En zelfs dat dat uh, uh, betekent dat ze er veel te dik van worden. Ja, betusseling zijn ze allergisch voor. Maar Californië is, is wel echt een healthy state. De mensen zijn nou heel erg met de gezondheid bezig, toch? Um, ja, je hebt hier... Je hebt hier in principe ook gewoon heel erg dikke mensen hoor. Ik bedoel, het is niet zo dat iedereen uh, dus, uh, wat is het, uh, langs de strand rent en uh, de uit ziet, er als Baywatch uitziet. Maar er zijn wel veel meer gezondheidsinstellingen of op, op, op groepen waarvan je denkt van ja, die zie je niet zo gauw in de Midwest of in het zuiden of zo. Nee, dus je hebt eigenlijk twee hele verschillende groepen. Um, ja, ja, in principe wel. Ja. De gezonde mensen en de dikkerts. Uh, ja, de, die dikke leven nog redelijk lang. Ik bedoel, roken is een stuk slechter voor je, zeggen ze. Dus, uh, ja, dat is waar, dat is waar. Uh, en, zit er nog meer verschil in die groepen uh, naast gewicht? Ik uh, uh, denk je de vraag nog. Ja, ik snap het niet helemaal. Nou, ik bedoel, kan je die, die. Wat voor type mensen zijn juist heel gezond en welk, Wat voor type mensen snoepen toch nog heel veel? Heeft dat ook met bijvoorbeeld armoede te maken? Of ontwikkeling, uh, ja, nee, of opleiding? Ja, nee, alles, het, um, alles slechte voedsel uh, is, is wel heel erg goedkoop hier. En je ziet dus wel dat, uh, vooral de, en tenminste, dat is uh, van de, aan de democratische kant... waar ze zeggen van, ja, dus als je alles gaat belasten... dan zijn voornamelijk de armste mensen zijn belast... omdat die het meest van die troep eten. Um, uh, maar net als in Nederland... Uh, Mensen met een hoge sociale status leven langer en leven gezonder. En dat is uh, gewoon ook een gedeelte uh, wat is het onderwijs en, en kennis over wat, je, wat goed voor je is. Maar je hebt gelijk, ja, de, het zijn vaak wel de armere mensen die, uh, die meer troep eten. Ja, want ik kan me voorstellen dat op, op die manier de, die groepen zich ook steeds meer verwijderen. Um, ja, het, het, wordt, het wordt niet goedkoper. Ja, er zijn wel steeds meer mensen die dat soort troep eten. En, en de... De gezondere mensen worden, het worden er wel steeds minder. Ja, en als je het dan ook nog eens een keer zo uh, uiterlijk ziet... dan, dan uh, is dat ook niet goed voor rijke arm integratie, zeg maar, lijkt mij. Uh, nee, niet echt. Het, het wordt, uh, niemand zal het echt hardop zeggen. Want in Amerika, weet je, als je maar iets verkeerd zegt over iemand die iets anders is dan jij... dan is het al discriminatie. En, uh, dus, dus er wordt niet zo snel wat over gezegd, maar... Uh, mensen kiezen er wel voor om niet op te trekken met mensen die een bepaalde, bepaalde vorm uh, hebben of er uh, uitzien. Ja, nee, want dat, is, want dat is in Amerika wel een ding. Want dat valt me altijd enorm op. Ik, als, je bijvoorbeeld, uh, als je bijvoorbeeld uitgenodigd wordt op een feestje. Dan wordt er ook gezegd, ja er is lekker drinken, er is lekker eten. En er zijn alleen maar mooie mensen. Dat heb ja, ik in Amerika ja, dat al dat verschillende keren wil. gehoord. Dat dat wel, ja, dat, dat is wel ja, belangrijk is en, nou ook en dus ook iets zegt over status en zo. Uh, het is waar, dat, dat gebeurt voornamelijk in bepaalde societies. Het is, het is niet echt zo heel erg wijdverspreid. Ik bedoel, als je hier, ja, dit is gewoon typisch Amerika... en hier heb je gewoon wel gemixte groepen. Maar ja, goed, je hebt hier ook niet zo heel grote groepen van mensen die echt super slank zijn. Nee. En je hebt veel meer in de grotere steden. Ja. Oké, okay, Remon Kraanburg. Duidelijk verhaal. En ontzettend veel bedankt voor je bijdrage deze uitzending. En uh, ja, graag, veel succes ja. met je werkweek en uh, met de mensen die je ontmoet hebt bij het bedrijfsuitje. Onder het oh. midjes golven. En uh, goeienacht nog. Een goede dag daar in Amerika. Ja, ja. Dankjewel. Ja. Jester ja. van der Werf in Bolivia. Goeienacht nogmaals. Dag Filemon. Ben jij een zoetekouwer? Uh, niet echt. Ik ben meer een hartig iemand. Oh ja, ik ook. Ja, dat, uh, dat, is, dus... dat scheelt altijd qua uh, aankomen. Heel erg, merk ja. ik. Als ik moet kiezen heb ik liever voorgerecht dan nagerecht, om het zo maar te zeggen. Ik ook. Hey, en uh, en uh, hoe zit dat uh, met de mensen in Bolivia? Nee, die zijn heel zoet aangelegd. Die gaan voor het nagerecht. Die gaan voor het nagerecht, ja. Want er zit overal veel suiker in? Er zit overal ontzettend veel suiker in. Hier in, het, uh, in, in de drankjes, uh, in, in, in de taartjes. In Nederland vind ik het lekker om gewoon een stukje appeltaart te bestellen of zo bij de koffie. Nou, ik, ik bestel hier echt helemaal niks zoetigheid. Uh, want die appeltaart is gewoon... is gewoon echt meer en meer zoet. Het is meer en meer zoet. Zelfs wat de cola aan doet, je zou denken dat het gewoon een universeel recept is. Maar zelfs de officiële cola, Coca-Cola dus, die is gewoon meer zoet hier in Bolivia. terwijl appeltaart, dat, dat moet juist ook fris zijn. Anders is het helemaal niet lekker. Het is natuurlijk, zit suiker in, maar die hele frisse, zure appels, die, dat, dat moet in evenwicht staan. Dan, dan wordt appeltaart goed. Nou, inderdaad. Maar dat geheim, dat kennen ze daar dus helemaal niet. Nee, ik heb het trouwens hier ook nog nooit gegeten hoor. Dus ik weet niet hoe het hier is, maar... De van de andere taartjes die ik heb gegeten, die waren echt muurzoet. Dus ik ga ervan uit dat de appeltaart het ook gewoon uh, zo is. En vruchtensapjes? Sapjes ook. Uh, in principe hebben ze dus alle ingrediënten om, uh, om gezond te leven hier. Allemaal fruit, groenten, ook echt gewoon goedkoop. Mm. Uh, maar ja, je bestelt een, een sapje hier en het gewoon meer zoet. Dan gooi je drie, vier uh, soeplepels of eetlepels uh, suiker erbij door. Zelfs een vruchtensap? Uh, ja, bij vruchtensap. Altijd als ik het bestel in een restaurant, heb ik ook altijd echt geen suiker erbij. Geen suiker erbij. Terwijl ik, ik heb kleine kinderen en ik word zelfs al gewaarschuwd... dat ik mijn kinderen überhaupt niet te veel vruchtensap moet geven... omdat daar veel suikers in zitten. Uh, en daar wordt dan ook nog eens een keer extra suiker bij ingemieterd. Ja, maar heb je het dan over de vruchtensap uit pak of gewoon echt de geperste ja, vers sinaasappelsap? geperste sinaasappelsap, ja, dat moet je kinderen niet te veel dat geven. Dat weet je niet. Ja, dat, dat is. Dat wist ik ook niet. Ja, er zit gewoon ontzettend veel suiker in in vruchten. Ja, ja ik anders ja, ik anders smaakt het niet Maar goed, inderdaad, goed. ook bij de, de versgeperste sapjes dus, gooi je ze suiker bij. Dat is en het grappige is om even over slechte eetgewoontes te hebben. Ik hoorde net uh, namelijk dat dat tien jaar, twintig jaar geleden hier ze helemaal geen groente aten. Dat kennen ze gewoon niet. Nee. Bizar. En dan is alleen, alleen maar vlees fruit? en fruit, ja. Ja, vlees en fruit dan aan vitamine fruit, maar ze hadden gewoon geen groentes. Hey, jij, jij bent ook uh, een fotomodel. Uh, ja. Dus jij let daar ook natuurlijk heel erg op, of niet? Nou, ik heb in principe een beetje best een goede genen van mijn ouders gekregen, denk ik. Ik hoef er in principe niet op te letten, maar ik doe het omdat ik me er gewoon fit door voel. Ja. En daardoor leef ik gezond. Hey, en dat, uh, dat zoete kouwe en, en Waarschijnlijk in het algemeen slecht eten van de Bolivianen. Dat kan in de toekomst natuurlijk enorme problemen opleveren. Wordt er ook iets aan gedaan? Ja, wordt er voor gewaarschuwd? Uh, nee, er wordt helemaal niks aan gedaan. En ik denk al dat die problemen er zijn. Uh, je hebt al ontzettende dikke mensen. Vooral uh, in de armere laagste bevolking. Maar goed, uh, in Nederland komt ja, het allemaal in het borgsysteem terecht. En dan moet uiteindelijk de belastingbetaler of opdraaien. Maar hier, uh, ja, ze gaan gewoon dood. Ja. Ja, en, en je moet gewoon een studie uh, als tandarts beginnen. Dan weet je zeker ja. dat je gebakken zit financieel. Inderdaad. Jesse van der Werven, uh, ontzettend bedankt voor je verhaal uh, deze uitzending. En, ja, jij ontzettend, is goeie, goeie avond. Ja, en ontzettend veel succes met het mountainbiken morgen. Ik hoop dat Dank je het je gaat redden. ik laat volgende week horen hoe het is gegaan. Ik ben benieuwd, dankjewel. Vergeet je broekje niet. To nee, tot ziens. <laughs> tot ziens. Doe. Egon Sibrandi op Curaçao, goeienacht nogmaals. Allemaal goedenacht. DJ bij Dolfijn FM. Ja, je vertelde vorige week dat er een Jamin is geopend op het eiland. En dat is ja. een enorm succes, vertelde je ook al. Dus ja. uh, het zijn grote snoepers daar. Ja, er zijn ook echt grote snoepers. Dat is ook gewoon uh, echt zo. Ik hoorde net al verhalen uit Bolivia. Nou, dat doen we niet voor onder, hoor. Nee, dus dat heeft waarschijnlijk met uh, of de temperatuur te maken of het gebied. Ja, ik weet het niet. We zijn natuurlijk toch wel, een, hebben we horen een beetje bij Zuid-Amerika geografisch gezien. En dat is wel grappig, vooral doordat ik nu vaak in jouw programma mensen uit, uit, uit andere gebieden hoor. Maar dus ook uit Zuid-Amerikaanse gebieden. En dan hoor ik dat wij, hoeveel linken we eigenlijk wel niet hebben wat dit betreft met Zuid-Amerika. Want de appeltaart op Curaçao ook niet te eten. Het, het is, nou ja, het, ja, wat zij ook heeft. Dat ik, volgens mij heb ik hier nog nooit appeltaart gegeten in 20 jaar. Maar als, ik, als je iets, iets zoets bestelt hier, dan, dan vallen je tannen echt, echt naar de eerste hap eruit. Is er ook echt Curaçao snoep? Er is echt Curaçao snoep. Chupa uh, berde bijvoorbeeld. Is een, uh, dit, dat is een, een, een soort, soort groen ding met een stokje erin. Eigenlijk een lolly. Maar dat wordt dan, dat wordt dan door mensen zelf gemaakt. En dat is eigenlijk gewoon een soort, soort suiker wat, wat, wat, wat hard gemaakt wordt. En, en, en daar kou je dan op. Ja, dat, was... Daar lik je aan. Ja. En, en ze hebben nog een paar... Het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Met, ook met, met, met heer uh, dat, is, dat is ook met, met, met bruine suiker en, en pinda's erin. Mm -hmm. en, en dan... Uh, ja, dat, dat, is gewoon, dat is gewoon bruine suiker. Is het dan ook een probleem daar? Dat zoete kou? Want dat is natuurlijk slecht voor je gezondheid. Ja, nou ja. We zijn te dik. Er was laatst een onderzoekje... dat Curaçao onder de Amerikanen zit... qua, qua te dik zijn. Dus dat zal er zeker mee te maken hebben. Ja, en wordt er dan ook tegen opgetreden? Wordt er, Al jaren de regering... wordt er voorzichtig geprobeerd wat, wat, wat sturing vanuit de overheid? Maar dat is vaak, weet je, dat er gezegd ze wordt van nee, we, zouden, we moeten er wat tegen doen. We moeten er echt wat aan gaan doen. Maar het gebeurt niet echt. Nee. Nee, ja, weet je, dit, dit, dit snoep is een stukje cultuur. Um, het, het, het, het lokale eten is ook veel uh, in vet gebakken. Dus het zit er ook wel gewoon een klein beetje in ja. dat, je, dat je veel binnenkrijgt. Snoep je zelf veel? Ik hou heel erg van dropjes. Maar dat is het yes. enige. Oh. Dat, dat, maar als je daar drie zakken van eet per dag, dan is het, uh, is het nog veel. Nee, ik, ik beperk me. Ik beperk me tot, tot een heel klein, een paar dropjes per dag. Heel goed. Hou vol. Hou vol. Ja. brandi op Curaçao. Ontzettend bedankt voor je bijdrage deze uitzending. Fijne nacht nog. En tot snel. Erik Derks in Nieuw-Zeeland. Goedenacht nogmaals. Hallo. TV-maker al daar, Ben jij een snoepert? Ik ben een snoeper, ja. Wat, wat maar snoep... ik wou nog even zeggen, de appeltaart is ook niet te eten hier. Nee? Ook te zoet? Veel te zoet. Maar dat kan dus liggen aan te veel suiker erin... maar dat kan ook zeker liggen aan geen frisse appels. Oh, ik denk dat het te veel... want er zit zo'n vies, slijmerig, slibberig laagje... Oh, in. ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ja. En je moet gewoon echt hele zure appels nemen. Dan wordt het echt het lekkerst. Ja, ja, weet ik. Nou, mijn vriendin maakt de beste appeltijd. Oh. Wordt er in Nieuw-Zeeland veel gesnoept? Ja, er wordt veel gesnoept, ja. Ik kan me niet herinneren en, toen ik er was. Ja, toch wel hoor. En, en met name frisdranken. Als dat onder snoep kan vertragen. Ja, dat frisdranken zeker. Dranken van McDonald's zijn zo populair. Ja. En ook hier is uh, sinds een paar maanden um, de discussie begonnen... moeten we een tax en een tax hebben. Nou, alle... ...academici zijn het erover eens, ja we moeten het... ...maar de regering zegt, uh, nee daar beginnen we niet aan. Dat komt ook omdat we momenteel een hele rechtse regering hebben... En ...die wil zich eigenlijk nergens mee bemoeien. Uh, een beetje à la Amerika. Terwijl we toch heel veel succes hebben uh, geoogst... ...met het feit dat we het roken hebben kunnen bijna uitbannen. Ja, ja. Dat klinkt eigenlijk heel erg inconsequent. Ja, ja, ja, ja. Maar ik begrijp ook, ja, ja. Dus ik vind het ook wel zo moeilijk. Ik vind het altijd toch lastig als de overheid dat soort dingen gaat bepalen. Ja. Dat vind ik dat. En aan de andere kant, dat roken inderdaad, dat heeft hier in Nederland ook enorm geholpen. Ja. Maar het voelt dan ook wel betuttelend. Ja, mag ik zelf weten wat ik in mijn eigen lichaam stop? Of dat nou goed of slecht is. Precies, ja. Dus ik, ik heb daar ook... Ja, roken ik, ik, ben ik... Ik ben een anti-roker, omdat ik denk niet... Zolang maar niet in mijn eigen omgeving roken, of, of in een restaurant. Maar te terugkomend op suiker en dik zijn... We blijken het derde dikste land te zijn in Zeeland, in de OECD. De OECD is een organisatie waar de, derde, de dertig rijkste landen, de meeste Westlanden zich bij hebben aangesloten... Maar dan ga je naar die cijfers kijken en dan komt het met name door de Polynesiërs en de Maori-bevolking. Maar die zijn genetisch zo dik. Yeah. Als je kijkt naar foto's van mensen uit Fiji, honderd jaar geleden, die mensen hadden geen suiker op het menu. En toch waren ze modder, moddervet. Ja, yeah. ja, yeah. ja. Dus yeah. En een aantal mensen hebben aandacht. Ik hou van suiker. Uh, niet van frisdranken, maar ik eet veel suiker, maar ik ben heel normaal van posturen. Ja. Uh, dus soms, ja, soms heb je het en soms heb je het niet. Ik nee, maar denk... toch heb ik, last, ik laatst een heel uitgebreid artikel daarover. Uh, gewoon onder Nederlanders. Of West-Europeanen. En dan hadden ze toch precies gemeten... wat uh, gezette mensen nou aten en, en dunne mensen. En het blijkt ja. toch gewoon dat de gezette mensen gewoon meer eten. Uiteindelijk. Ja, de... Dat het aanleg dat... dat dat eigenlijk een beetje onzin is. Dat was maar, maar voor 3-4% procent de, van de alle de mensen. Dat bepaalt natuurlijk dat ze dan een grotere stofwisseling hebben... en daardoor meer honger hebben en daardoor meer eten. Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen, ja. ja. Maar ik, ik zit ook te denken, is het niet ook zo dat we allemaal dikker worden... doordat er gewoon welvaart is? Ja, tuurlijk. We, we, Zeker. We wegen minder. Ook hier, ik, las, ik zat gisteren naar... Uh, je jaz, al twee uur, uur op, op een stoel kijken. hier. De kinderen, die worden allemaal naar school gebracht hier. Ja, Um, het sporten na school of het buiten op straat spelen wordt bijna niet gedaan, want iedereen zit met een computerspelletje. Dus dat zal ook wel te maken hebben met het feit dat we allemaal in gewicht toenemen. Ja, ja, ja. Maar het is in ieder geval een moeilijk op te lossen uh, probleem, Erik Derks. Het is een heel moeilijk op te lossen. Uh, we mogen blij zijn, zoals jou en jij, dat je een postuur hebt. Wat niet makkelijk dik wordt, precies. Dankjewel uh, voor je bijdrage en ik hoop je snel weer te spreken. En wij gaan nog even okay. naar Coralie Clément. Ja, dat is zo'n vrouw. Die kom je eigenlijk alleen maar in Frankrijk tegen. Met lombre et a lumière. Vannachtbrakers. Eh, ja, Nachtbrakers. Ja, een lekker plaatje, man. Ik ben bijna in slaap gevallen. <laughs> nou, dankjewel. Het is een beetje stom dat ik dat vlak voor jouw programma ja. aanzet, zoiets. Nou ja, het past ook wel weer een beetje bij het, bij het onderwerp van vannacht. Want het, het, is, het is een beetje uh, dipjes tijd, heb ik het idee. Qua weer. In één keer is het helemaal omgeslagen. En ook wel wat mensen om me heen die echt wel een beetje in een dip zitten. Maar ook wel meer dan alleen maar een herfstdipje. Dus okay. het, daar gaat het over de komende twee uur op Radio 1. Het dus past wel een beetje erbij. Dipjes, dan zeg ik uh, tot volgende week en dan wens ik jou veel succes. Dankjewel. De wereld van Fileman.